Dames en heren, het aftellen is begonnen, acht uur lang, de muzikale flashback van een voljaar, van een voljaar, van een voljaar, voljaar. Eurohit. En we hebben dus zin in Eurohit 2010 bij ZFM. Goedemiddag, even na twee uur. We hebben het overleefd. Maurice Mulder, heb jij het ook overleefd? Jawel. Jawel, dankjewel voor de afgelopen twee uur Eurohit 2010. Je hoorde bij Maurice de nummer 75 tot en met 51. Nou, wat gaan we de komende twee uur doen bij CFM? Nou, je raadt het al een klein beetje, hè? De nummer 50 tot en met 26 ga je van me krijgen. En daarna de laatste twee uur met Jos van Dam. Daarin de nummer 25 tot en met de nummer 1. Maar we gaan eerst starten met de nummer 50 van afgelopen jaar. En dat is Madonna. Hier is Revolver. -in 2010 met Rob Harms. We'll I'm Zo, in de Euro-Brown uh, werd er wat afgeschoten, hoor. het afgelopen jaar niet te geloven. madonna Orion, de nummer 50 uit de hitlijst en Revolver. Het publiek leek al verkocht aan de nieuwe single van Madonna. Dit door de verschillende demo's die online uitlekte. De uiteindelijke versie is niet heel verschillend van de demo's. Het lijkt er dan ook op dat Madonna met deze single in de roos schiet. Lil Wayne is de gelukkige die samen mag werken met de legende. Nou, 15 weken stond ze in de hitlijst in de Euro Breakdown met als hoogste positie nummer 6. En de top 10, daar stond ze 5 weken in. En daarmee haalden ze een totaal van 327 punten. In dit uur ga je het jaaroverzicht krijgen van de maand juli. En uiteraard alles wat daarin gebeurd is. En de nummer 49, die hebben we ook voor je klaarstaan. Nou, Australië die uh, uit elkaar toen ze deze zingen hoorden. En uh, later volgde ook Europa en het werd een grote hit. En we kennen hem ook nog wel van een voetbalplaatje wat er later op gemaakt is. Hier is de nummer 49 van 2010. Yolanda Bickel. luna. <middels> Kom maar daar benen en ga I love you. Papa lamericano. hits van 2010. Dit is EuroHit 2010. How do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? You see the stars from where you are Shine on the lost and loneliest The ones who can't get over it And you always wanted more than life But now you don't have the appetite Give a message to the troubadour The world don't love you anymore Tell me how do you rate the morning sun Als eerste hoorde je de nummer 49 uit Eurohit 2010, Yolanda Beagle in Wino's Peak Americano, gevolgd door de zinger van Robbie Williams, terug te vinden op nummer 48 met Morning Sun. Robbie Williams is een artiest die zich veel inzet voor goede doelen. Zo doet hij ook mee aan de RUM-cover Everybody Hurts, een nummer wat hij met meer bekende artiesten heeft opgenomen voor Haiti. Maar eerst is het tijd voor zijn derde single van de album Reality Killed the Video Storm. De single Morning Sun gaan de opbrengst ook weer naar een goed doel toe. Als het nummer ook maar een klein beetje in de buurt komt van de eerdere successen... zoals bijvoorbeeld andere single Boodies en You Know Me... dan betekent dat heel veel geld voor het goede doel. En dat is zeker gelukt, want Robbie Williams vond er juist terug in Uroweer 2010... op nummer 48... Turo, tot aan 6 uur vanavond. De 100 grootste hits uit 2010. Met de laatste twee uur in handen van Jos Verdam, die ook de lijst samengesteld heeft. Dank daarvoor, Jos. En straks gaan we nog wel even horen hoe jij die puntentelling doet en zo, weet je wel. <laughs> Want dat heeft Maurice Mulder overgeslagen. Die denkt, ik hou wel een klein beetje tijd over daarvoor, maar dat is niet helemaal gelukt. Nou, gaan wij het de komende twee uur proberen als we met nummers van 2,5 minuut doorgaan, dan gaat dat zeker lukken. Geen probleem. De nummer 47, 15 weken in de lijst met de hoogste positie de nummer 6. En in de top 10 stond hij vier weken genoteerd. Totaal aantal punten 336... We hebben het over de gramofonnetie, hier is Why Don't You...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 Nou, zoiets noemen een Jessie dansplaat of zo. Ja, zoiets moet je er denk ik van maken. In ieder geval een lekker deuntje uit Eurohit of een plaat die in Eurohit 2010 staat. Zo moet ik het zeggen, want er stond natuurlijk in de Eurobreakdown. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 te beluisteren bij CFM. Dan gaan we door naar nummer 46 van het afgelopen jaar. Flowright scoorde hier in Nederland een monsterhit met right rounds, die niet alleen voor hem, maar ook voor Kisha de doorbraak betekende. Sugar wist te profiteren van het grote succes, maar de single die de rapper hierna in ons kikkerland uitbracht, wist er geen potten te breken. Nou, de Franse DJ David Ketta kwam even erbij kijken en uh, dan kan er echt uh, helemaal niks meer fout gaan. Want elke artiest die even in de put zit, geeft hij weer succes. Zo ook Flowride met Club Kent Handle Me. De eerste single van zijn uh, nieuwe album The Only One heeft een heerlijke beats. De productie zit gewoon fatsoenlijk in elkaar. Dus in iets. Absoluut in iets. En uh, afgelopen jaar op nummer 46 genoteerd. She's gonna make me pay Dit is EuroHit 2010, op ZFM. MUZIEK Today was a fairy tale, you are the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at six. Today was a fairy tale. face Een heerlijke hit uit de Euro Breakdown van 2010. Dat is deze van Taylor Swift. En today was ze fertile. En vandaar dat ze ook op nummer 45 tegen te komen is in Euro Hits 2010. Nou, in Nederland mag ze dan slechts een groot hit op haar naam hebben staan met Love Story. In Amerika loopt het een stuk harder. De jonge popcountry zangeres is in 2010 namelijk uitgeroepen tot de bestverkopende artiest wat betreft de digitale downloads. Dat ze ongekend uh, populair is, blijkt wel weer nu ze een nieuwe single heeft uitgebracht. In de week van zijn release was deze namelijk al te vinden op nummer 1 van iTunes. Ondertussen is de single ook in de top 10 van de billboard binnengeknald. En uh, Today Was A tale is een van de singles die uh, op de soundtrack van Valentine's Day te horen is. Uiteraard heeft Taylor hier ook een rolletje in weten te pakken. Nou, dat was de single die we tegenkwamen op nummer 45. Willen we even weten wat er in jullie gebeurd is... Ja, in jullie? Nou, oh nee hè. Beginnen we meteen daarmee. Het Nederlands elftal verliest de finale van het WK voetbal van Spanje. Het is een schande en volgens mij hadden ze een beetje gesjoemeld hè, die Spanjaarden of zo. Daar was iets mee. Gewoon, we hadden gewoon moeten winnen. Maar uh, ja, toch uh, bij uh, terugkeren uh, wacht, uh, wacht ze een helder ontvangst. De voetballers van het Nederlands elftal waren natuurlijk helemaal terecht. Horeca-magnaat Sjoerd Koistra wordt doodgevonden in zijn villa in het Gelderse Uppbergen. De politie die eerst spreekt van een ernstig incident stelt later vast dat Koistra zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt. En er hebben ook nog noodweer gehad, want er omgevallen bomen, kapotte daken en veel ongelukken. Nederland wordt geteisterd door extreme weersomstandigheden. Zware hoesbuien trekken over het midden van het land en later zijn vooral het zuiden en het oosten aan de beurt. Er valt één doden. Dan de formatie, daar gaan we weer. Anderhalve maand na de verkiezingen zijn we weer terug bij af, want de optie paars plus wordt van de tafel geveegd. Veel partijen vinden dat Mark Rutte het nu zelf maar eens moet gaan proberen... na twee mislukte pogingen om een nieuw kabinet te formeren. Maar de nieuwe informateur komt uit een andere hoek. Nou, we weten uiteindelijk hoe het afgelopen is. Komen we vast en zeker verderop in het jaaroverzicht tijdens Eurohit 2010 nog wel tegen. Zijn we aangekomen bij de nummer 44 van afgelopen jaar. Nou, Die plek is er voor de Sugar Babes.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 FM met de beste 100 hits van 2010. Dit is Eurohit 2010. 2010 met zojuist de single op nummer 43 Dat was Empire State of Mind Part 2. Alicia Keys heeft Jay-Z niet nodig om anno 2010 een hit te scoren. Tenminste dat wil de zangeres bewijzen met haar nieuwe nummer Empire State of Mind Part 2. Het iets wat tegenvallende resultaat van Doesn't Mean Anything de eerste single van haar nieuwe album The Element of Freedom wordt verbloemd door haar successingle met Jay-Z Empire State of Mind Signs. Om te laten zien dat ze het ook solo nog in zich heeft... heeft Kies het uh, nummer onder handen genomen... en Jayce Couplet vervangen door eigen tekst. Minder hiphop en veel meer soul. Nou, worden ze juist op nummer 43 in Euro in 2010. Dan de nummer 42, het Leona Lewis en I got You. 16 weken in de lijst genoteerd, met als hoogste positie de nummer 3. 1 week al daar. En uh, de top 10, daar stond ze zes weken in. Daarmee hadden ze het uh, totaal van... 352 punten. Verwacht werd dat Leona Lewis wel haar avatar-soundtrack I See You zou uitbrengen. Maar voorlopig kwam I Cut You in plaats van de filmhit binnen in de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag dus tussen 3 en 5 uur. Al een hele tijd surft er afgekorte versies op het net van deze single. Daarna lekte vanzelfsprekend het volledige nummer uit. Uiteraard volgde hier het album van Echo op en al snel bleek dat het een fan is. Het heerlijke nummer is geserveerd als uh, officiële tweede single in Europa. Daar is hij dan, de nummer 42, Leona Lewis. Ooh, a place to crash, I got you. No need to ask, I got you. Just get on.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 die heeft heel veel mensen gepakt met dit nummer hoor, Even cut you, want uh, daardoor stond ze op nummer 42 in EuroHit -e 2010. De lijst die je nog tot vanavond 6 uur hoort bij uh, CFM. En we gaan gewoon rustig aan door, kalmpies aan door, uh, tot uh, uiteindelijk uh, bij nummer 1 komen. En die mag Jos uh, Verdam natuurlijk uh, gaan uh, aankondigen. Ik ben heel benieuwd wat het is. Jos, wil je alvast uh, wat erover vertellen? Nee hè? Nee, hij zegt helemaal niks. Nou, moeten we gewoon lekker blijven luisteren tot aan zes uur vanavond. Met de titel als Fuck You zit je geramd. <laughs> Dat wordt een hit. Iman en Lily Allen kunnen erover meepraten. Silo Green, binnenkort ook, want de zanger die we kennen van Knals Barkley, Crazy, heeft een aanstekelijke nummer gemaakt met twee woorden. Fuck you. Uh, in uh, wat uh, kuisere landen draaien ze trouwens voor Cat You. Maar gelukkig in Nederland niet. Daarom mogen wij ook genieten van de echte Fuck You video. De clip past perfect binnen het kader van het nummer. Daarnaast weet het een slimme link te leggen naar het album van de zanger The Lady Killer. Radio 538, onze collega's van Radio 538, die hebben ervoor gezorgd dat dit nummer in Nederland een hit wordt. Maar ook de rest van Europa valt nu voor de woorden van CeeLo Green. Nou, hij scoorde heel wat punten. Ja, even kijken hoor. Nou, ben ik hem kwijt. <laughs> Waar is hij nou? Oh ja, 352 punten. Zo. A girl I love and I like that fuck you. Ooh, ooh, ooh. I guess the change in my pocket wasn't enough. Van verleden jaar, toen uh, presenteerde ik ook uh, EuroHits. EuroHits 2009 en toen zat er ook al zo'n plaat in met uh, Fuck You. Kreeg ik kreeg allerlei gebaren. Ja, ja Pascal, ja Maurice, ja Jos. <laughs> Iedereen doet gewoon lekker, uh, lekker mee in de studio. Fuck You, Shiloh Green, uh, die vonden we in de hitlijst uiteraard uh, terug. Nou, hoog tijd voor een uh, overzichtje. Wat hebben we gedraaid van de nummer 50 tot en met 41? Daar gaat hij op nummer 50. En die pak ik even, mijn revolver, want dan uh, schiet ik er eventjes een paar neer hier geloof ik. Want die wordt een beetje vervelend. Madonna met de revolver op nummer 50 terug te vinden. 327 punten, 15 weken genoteerd. En de hoogste positie was nummer 6. Dan een van mijn favoriete platen die ik mag draaien in dit blokje van 50 tot en met 26. Yolanda Bikoel cool en Dicap en Wino Speak Americano. Uiteraard ook bekend geworden door Doelpunt voor Oranje. Helaas hebben we het niet gewonnen uiteindelijk. Maar goed, toch een mooie tweede plek hè, tijdens het WK. De plaats scoorde 333 punten, 16 weken genoteerd in dit lijst. En de hoogste positie was nummer 7. Dan Robby. Williams, Morning Sun 334 punten en hij uh, kwam daarmee uh, uit op de plek nummer 48. Nummer 47 is er uh, voor Cramophonics met Why Don't You 336 punten, 15 weken maar liefst genoteerd in de Euro Breakdown en de hoogste positie nummer 6 dan de nummer 36 Flowride en David Ketta. En Club Kent Handle Me. De plaats stond als hoogste positie op nummer 4. En toch een mooie 46e plaats daarmee bereikt. Nummer 45 is er in 2010 voor Taylor Swift. Met Today Was a Fairy Tale. Dan de suikermeisjes, oftewel de sugarbabes met Cat Sexy. Vinden we met 344 punten, 16 weken genoteerd. En de hoogste positie, nummer 2, terug op nummer 44. Nummer 43 is er voor Alicia Keys. En volgens mij komen we dus zo dadelijk ook weer tegen op nummer 40. Alicia Keys met State, uh, Empire State of Mind Part 2. De hoogste positie die zij behaalde was de nummer 2. Nummer 42, Liana Lewis en Ay I cut you, en daarachteraan volgt weer een you, een fuck you. De plaatsen die we zojuist nog hoorden in Euro 2010. 41 voor C. Low Green. Zijn we aangekomen bij de nummer 40 van 2010. Alicia Kies is weer helemaal terug van weg geweest. Zo scoorde ze samen met Jay-Z in uh, Megit met een uh, Empire State of New York. Ook solo uh, single doesn't mean anything uh, doet het erg goed in Nederland. En in Amerika doet ze het, uh, het echt niet uh, minder goed. Hij hangt daar nu op een uh, magere 61 uh, plekje. Maar uh, om het zeker voor het onzeker te nemen... brengen ze alvast de opvolger uit. Samen met uh, Jeff Blasker, de man achter Kane West's uh, album 808 en uh, Heartbeat... is Alicia de studio ingedoken. Hieruit is het prachtige Try Sleeping With A Broken Heart gerold. De hitkansen voor Amerika zijn dit keer ongetwijfeld groter dan zijn voorganger, De nummer 40. Zo hebben we in één keer heel veel platen vlak achter elkaar van Alicia Kies. In Euroje 2010 vonden er al terug op nummer 43. En ook in 2010 is ze terug te vinden op nummer 40. Ze stond vijf weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 4. En ze stond in totaal in de top 10 maar liefst vijf weken genoteerd. 353 punten haalde ze met de plaat vast juist. Try sleeping with a broken heart. Nou gaan we zo meteen op naar het volgende uur. En daarin gaan we de platen draaien vanaf nummer 38. Dat kan ik je vast verklappen. En dat is de Black Eyed Peas en Rock Dead Body. Maar eerst zijn we nog één plaatje vergeten. Ja, die mogen we absoluut niet vergeten. Natuurlijk Lady Gaga. Ja, ze staat in de lijst. En ditmaal doet ze het niet alleen. Nee, ze heeft de hulp ingeschakeld van Beyoncé. Ze scoren een mooie hit die 13 weken in de lijst genoteerd staat. Met als hoogste positief. De nummer 3. En daar stond ze 1 week. En in de top 10 was het plaatje in totaal 6 weken te vinden. Zo vlak voor 3 uur hoor je de nummer 39 Lady Gaga en Beyoncé. Hier is telefoon. Hello, hello I, I have got no service in the club. You say, say, what, what, what, did you up on sorry I cannot hear you, I'm kinda busy, kinda busy. Hey.